vrije land, zeggen ze. Zomaar een zender in het zuiden des lands... op een frequentie die leeg is. Krom van de zenuwen zitten deze ook te frieken... voor een aantal uren van gewilde... en niet opgedrongen muziek. Alles werkt perfect. Te perfect volgens de overheid. Wordt de station te populair... te groot en krijg je te veel luisteraars... dan krijg je te maken met jaloezie. En de heren van de radiocontroledienst natuurlijk. Je mag veel in ons vrije Nederlandje... Voor de deur van het politiebureau Hars verhandelen. Geen probleem. Niet te veel natuurlijk, want dan ben je een dealer. Maar een paar grammetjes. Geen punt. Stelen? Wel nee. daar word je toch niet voor gestraft. Als je maar kunt aantonen dat je slechts zijn eigen baten doet. En er geen beroep mee uitoefent. Trouwens, het begrip stelen is al lang verouderd. Dat heet tegenwoordig proletarisch winkelen. Bejaardenberoven? Ook al geen probleem. Heb je het ongeluk dat je gepakt en berecht wordt, dan krijg je een heerlijke van agoga aan je bed. Psychologen, neurologen, psychiaters en andere zielenknijpers. Die jongen heeft een moeilijke jeugd gehad en moet worden geholpen. Je ziet niets aan de hand. Maar ja, aan alle tolerantie komt een eind. Dat moet je begrijpen. Dus uitzenden van gezellige muziek mag je niet. Je wordt als een dier opgejaagd door de heren van de radiocontroledienst. of als je gepakt wordt, geboeid als een misdadiger, afgevoerd naar het politiebureau. Want je snapt toch wel dat plaatjes draaien voor je trouwe luisteraar. een doodzonde is. Even serieus. zijn we achterlijk Nederland? Wat doen wij in Nederland? Wij kloppen ons op de borst dat we alwetend zijn. dat wij democratisch zijn. Wij staan altijd met ons vingertje klaar om te wijzen. zijn we niet vreselijk hypocriet Nederland? Edith. Edith. Edith. Je denkt ook aan alles. Noem ons een idealist. Noem ons een onrealist. Maar wie nergens in gelooft, zal ook nooit iets veranderen. Nee, we zijn wie we zijn. En we blijven wie we. Uh... Nee, nee ja, ik, uh, ik leef mijn leven. Ik doe, ik doe alles wat God voor en en, uh, Ik leef nog steeds. Uh... Dat spannende randje, daar doen we het voor. Hè? Ja, dat blijft dus altijd aantrekkelijk. Ja, het blijft leuk. Maar we ja. hebben echt geleefd, hè, dadelijk, als we Absoluut. gaan. We hebben echt geleefd. Nou. Nou. Nou. Eerst wil je dit, en dan weer Kwal. Verwaande tennisbal. Ik ben met jou niet getrouwd. Blur toch lekker op. Met jouw akelige kop. Arrogante kwal. Ik ben met jou niet getrouwd. Verwaande tennisbal. Blur toch lekker op. Met je akelige kop. Ik heb met jou op niks te maken. Ik wil niet van je houden. Dat zijn toch mijn eigen zaken, misschien LSD, misschien Wiet. Wie weet het, wie weet het niet. Tot ziens, tot ziens, meneer Padder. Tot ziens. Goed. Het doet niet zo'n pijn in je portemonnee en je vlangjes waken op een avond naar de play. Nou, ik weet niet wat Michael, onze vriend van de nachtwacht, aan het uitvogelen is. Misschien is hij zelf wat afdruk of zo. Van het ofzo. Ik oh, weet het niet. Ja, ja, ja. Echt... Ja. Oh, ja. oh ja, ja, ja, ja, ja. Oh ja, Helena. Er Oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja, ja. Ik kan er echt zo slecht tegen als ze. Uh... Als mensen niet de telefoon opnemen terwijl het wel afgesproken is... dan kan ik echt heel kriebelig van worden van dit soort mensen. Ik hou me niet je van. van eh. Elena, Lars, de nachtwacht en een wederzijds op een even unieke wijze. Als er een uh, ziekte aan te pas komt, zou het radioverslaving zijn. Uh, de rest geen kanka mee te maken. En zo zien hopelijk de meesten het. Laat je niet gek maken. Mits het gebeurt door deze kast als geheel. Want dan zie je de essentie. Kut, kut, kut, kut, kut. Doe to Doe violent content. Dat kan ik echt heel slecht tegen en de, en de vaste luisteraars, die weten dat als geen ander dat ik er niet tegen kan als mensen een telefoon niet opnemen. Of sterker nog, gewoon twee keer de telefoon ophangen. Kan ik echt gigantisch slecht tegen. Daar moet je wel een goede reden voor hebben, anders die uh, problemen een probleem mij. Even kijken, let's. Die staakklop doet het echt niet hoor. Simpelweg hou ik ook van jou. En nou, van jou. Het klinkt dus soms. Your Voice Radio. Your Voice Radio. Ja, en Your Voice Radio, ook op de radio Nauvim, no Tora, althans, nu dan. Of no fm op Your Voice Radio, zo kun je het ook noemen. Yourvoiceradio.nl, geloof ik dat het is? Goed verhaal. Lekker kort. kort. Nou, uh, nachtwachten, je kan voor mij wat kanker krijgen. Of de tyfus, of iets anders vervelend. Want ik kan er heel slecht tegen als mensen niet een telefoon opnemen. Terwijl het afgesproken is, dat dus wat mij betreft, kun je echt... Ongezien de tyfus krijgen. Kanker. Nu ben ik er een uur lang. Tyfusstering. Wat godvergeten. Gelukkig dat deze wijze woorden slechts frustratie uiten. Ja, ik moest er even over nadenken. Maar dat zouden meer mensen moeten doen. Ik ben moeten... een beetje FM met die fantastica Elena. The power is yours. Dit is de eerste keer dat de nachtwacht buiten de muren van het Rijksmuseum kan worden waargenomen. Welcome passengers from all over the world. Welcome to the music machine. This is Flight Zero 5. Arabian Adventure. All passengers of the mind, prepare for an expansive adventure as we lift off from our brand new flight lounge. E.T. Revolution. Het kan beginnen, wat nachtwacht beginnen. Bewustwording. Steeds vaker sporen dat de mensheid anno 2009 hier zeker mee bezig lijkt. De nachtwacht gelooft dat het een sluipende revolutie is. Op gang gekomen, al enige tijd terug. terug. Met een positief gedeelte, dat het echt geweldig doet. Maar gelukkig is er altijd nog een deel dat je blijkbaar totaal niet mee bezig is. Ik heb voor de hele nooit gelast meer jullie zijn er eigenlijk op tegen dat ik daar woon? Nee, helemaal. Helemaal. Nou, liever, maar ik ben, ben, ben, ben, ben, ik ben ik hier in de buurt gekomen. Ben ik onbeschoft ja. hier gekomen? Ja, zeker. Heb jij nog aanzien van in wat had ze dan, wat had die twee mensen? In twee mensen in twee ik jaar. heb je nog ja, aangesproken. Ja, we hebben we, we dan op onze tegenheid. Ik heb niks op jullie tegen. Het gaat puur op onze privacy. De heer Van Velen is al jaren mee. Maar omdat de heer Van Velen mag niet. Dat is heel diep En weet je waarom niet? Waarom zeg ik je eens even heel duidelijk? Of één keer. Godverdomme. Uh, uh, uh, uh. Maria die had epilepsie, ja, nee. die kon niet tegen spanning aan mijn vrouw. Als je nee. zo'n een epilepsie overleefd, En Durham hebben wij dat nooit aangekaart. Want nee. dat dorst ik niet omdat ik de eerste bang was dat je... mijn vrouw is zou gebeuren. Maar dors. Waarom dorst, waar mijn fiets in mijn korte trappen en de hond op mijn achterjager hebben Goed. Heb jij ook gedragen gehad, of niet? wacht, om die mensen te benoemen. Spul cynisch uitdagen en persoonlijke confrontaties op een schizofreenachtig doolhof van gedachten en emoties. Dreven door een projectiel dat door geen lsd te peilen is, trippend over ons land. Voor slimme of domme, zelfs toevallige passanten in hoofdstukken en passages. Dit om te leren ontspannen zonder drugs. Laat de wereld maar lekker draaien, draai maar lekker je rondjes mee. Met de vieren winden die waaien, de rivieren, de bergen, de zee. Het maakt me niet uit, omdat sinds ik je ken... Ik compleet en totaal van de wereld en... Jawel, ik loop wel de kantjes vanaf Maar ja, dat doe ik mijn hele leven al dus, uh... De nacht wacht, wacht, wacht. Door Elena de motivatie gevonden Om een uur nachtwacht te maken Welke nu op Now FM wordt uitgezonden Gezonden. Echt niet te stoppen. Stoppen. Stoppen. Stoppen. stoppen Vliegende Hollander Jouw weekend live, live. Elena, het echte zaterdaggevoel Inzicht fase 7. Het uur van de waarheid. was fortunate to enjoy for the duration of his stay this most rhythmic and fruity performance. Modern in its conception, precisely a more than usual quality control in its final outfit. De nachtwacht is cynisch, brutaal, scherp, grappig, fascineerd en vooral filosofisch. De filosofische wijze waarop de nachtwacht... Naar de wereld kijkt is heel fascinerend. Daarom ook het woordje fascinerend in mijn korte samenvatting. Want zij kijken tegen de wereld aan waar normale mensen niet tegen kijken. Brutaal, omdat er toch wel dingen in voorkomen waarvan je zou kunnen denken van nou, lijkt je toch enigszins wel voor nodig om dat naar buiten te brengen. En bedoel ik nog niet eens zozeer de inhoud, maar wel bewijs waarop dat gebracht wordt. Ja... Lieve mensen, we gaan een hogere sfeer ja. beginnen. Zijn jullie klaar? Daar komt hij dan. Yep. Yep. We zitten hier, mensen. We laten gewoon de luidsprekers knallen, knallen, knallen. <laughs> mensen, IT. Hetzelfde wat we elke night doen. E.T. We proberen om de wereld over te nemen. Dus jij roept zelf dat gedrag over je af. Ja. Ja, en dan kan je even weglopen. En dan kan je even leren. Ik ben hier voor mijn uh, hypotheek. Hypotheek. De nacht. Alle dingen. Niet zo'n zin. Is, is, is. De nacht. Wocht, wocht, wocht. When the drugs begin to take hold. When the drugs begin to take hold. When the drugs. <laughs> Een lepel is een ding, daar kun je pap mee roeren. Hij haalt je ook om de baby mee te voeren. Gewoon heel handig, maar je moet je niet vergissen. Je zult wel zien dat er ook rare theelepels zijn. een eerlijk programma of ik heb ook wel het idee dat ik daar als eerlijk mens sta en, en ook persoonlijk ben ik wel eerlijk in... Uh... Hoe ik dingen benoem of met dingen omga. En toen dacht ik, nou ik hoef helemaal niet naar de derde wereld om ontwikkelingshulp aan te bieden. Ik kan maar beter hier beginnen meteen. Er is wel veel hulp nodig. Dus toen is het idee eigenlijk ontstaan voor een soort culturele organisatie. Ik ben er echt van overtuigd dat educatie en cultuur of kunst de manieren zijn om. En ik zie jij wil nog wel een keer. Ik noem je liefje en liefde ten schaar. De crisis, uh, uh, snelheid. De dood. De dood, uh, uh, so tilt het. Sudood, uh, dood, het. Sudood, tilt het. Sudood, tilt het. Sudood, tilt het. Sudood, tilt het. Sudood, tilt het. En zo nu en dan ontvluchten wij de reactie van de stad, hè? Om lekker te genieten van de getwetten van de vogeltjes. Ja. Het gegruis van de bladeren. Ja. Het is zo heerlijk rustig hier, hè? Ja, met dat soort mensen worden met de bek aangekeken hoor in de stad. Mag je best weten. Tjoo, maar jongens, we proberen ons in een holletje te stoppen. Ja? Alleen omdat wij praten zoals we praten, denken mensen al snel: oh, dat zijn van die mensen die zo praten. Nee, nu zeg je het niet. Oh, begin jij nou ook al dia? Ja? Mijn eigen vrouw begint nu ook al met een dikke bek. Nou, Peertje, doe maar rustig, genieten nou dan gewoon even! Ja, dat van, komt alleen he? maar door de revue en door de dikke. De dikke? De dikke vandalen, ja de dikke. Ja, ze proberen ons via de, die dikke, ons te stigmatiseren. Dat doen ze. Moet ik me ook nog ergens aan vasthouden of denk je dat gewoon zitten voldoende voldoende is? In the Western world, we have come to think of democracy as meaning constitutional liberal democracy, a democracy that contains within it all the institutions that protect individual rights, freedoms, religious expression, rule of law. And we don't really understand that, in fact, you can have democracy, but you cannot have any of these these rights, rules, institutions. Institutions. Institutions. Which is, of course, what this is all about. Evolution. Evolution. Like the dinosaur. Look out that window. You had your time. The future is our world. Ik, Natasha, zal als er ooit een dag zou komen, de nacht wat voort laten dromen. Een nacht als vandaag. vandaag. Oh, two, three, four. How? wie wil Rock aan on onze dictionary. How do we avoid bad elocution? Eet, eet, eet. Eet, eet. Is dat meisje daar met dat gouden haar? Ze is een kleine droomster, een wonderwandelaar. Zij passeert de grenzen waar geen ouder toegang heeft. Het is Natasha. Stay inside during a thunderstorm. Yeah. Geboeid, heel stiekem gaan en blijven hopen. De nachtwacht in en uit. Dit is Mr. E.T. E. met de ironie, de ironie van besef, besef en handelen. Dit is iets. Fucking fucking. The the system. System. Deze podcast bevordert uw onderbewuste en kan soms leiden tot ongewenste hallucinaties. Deze nachtwacht is mede mogelijk gemaakt door E.T. Inzicht Fase 7: Het Uur van de Waarheid. Interactief platform voor denkers, stiekeme bedoelers. En stille genieters. Altijd op de hoogte. De, de, de, de. Al de RSS feed van de site en elke update komt. Naar je toe deze zomer! Naar je toe! Dat effect van jou op mij is vrijwel niet te weerstaan. Dat effect dat voelt als binden. Waar ik zocht liet je me vinden met een lach en een traan. Maak je gebonden tegelijk ook vrij. van jou op mij Zocht liet je me vinden met een lach en een traan. traan, traan. Maak je gebonden tegelijk ook vrij. De eerste zaterdag is niet het uur van de waarheid. De kracht van de nacht is de vroege morgen wanneer ze je stilletjes zacht. Ontkracht van al je zorgen. De kracht van de nacht is een geschenk van onze warme zon. Rusten als de wereld slapend wacht, zwevend door de lucht, voor mijn part heet de luchtballon. Aanschouw nu eens zelf wat ons verbindt de bouwstenen waar het ooit allemaal mee begon. Geniet. En kom vooral tot rust, maar blijf je steeds bewust dat alles om je heen is pracht. Je hoeft het enkel zo te willen zien en het schenkt je de kracht. Zo ook gaf het mij de puurheid van, van, van. het wacht. Inzicht fase 7, het uur van de waarheid. Ik zweer mij als een getrouw en wakker wakker, wakker ridder te zullen gedragen. Mijn leven altoos te zullen veil hebben voor koning en vaderland. Als het met drugs is, dan geef ik toestemming. Laten ik, ik, ik, ik, ik er echt van overtuigd ben dat we nu in de buurt van het dieptepunt zitten. En uh, het moment dat we met elkaar omhoog krabbelen, dat dat uh, toch ook eraan gaat komen. Zie je nou, je weet er niks vanaf. Rood Theater. Nee, want als je toneel wil spelen, dan had je een ander vak moeten kiezen. Dat vind ik echt. Nee, Dat vind ik echt, nee, vind ik echt. Nee, vind ik echt want hier ging het wel ergens over. Wordt om dit wordt niet een weekend waarin u weer een bank moet redden? Alsjeblieft niet. Nee. Goed, dat gezegd hebben we, weten we intussen. We gaan naar de busloer naar Willem Willekoop, dat de IRG de door Wouter Bos gegarandeerde obligaties aan de straatsteden niet kwijt kan. Tenminste, niet in de gewone markt. Ja, Wouter Bos is nog in staat om een terminale patiënt kerngezond te noemen. Van een dieptepunt. En woorden van Wouter Bos hebben natuurlijk totaal geen waarde. Ik ben blij dat ik daar niet in de gangen nu hoef te staan wachten om dit soort onzin aan te horen. Wouter Bos was degene die bij Prinsjesdag Prinsjesdag 2008 nog vertelde dat de recessie aan Nederland voorbij zou gaan. Twee maanden later heette het dat de recessie een gezonde afkoeling zou zijn voor de hoogconjunctuur. Kortom, Wouter Bos zijn uitspraken worden elke keer weer ingehaald door... Uh, ja, door de actualiteit en door het... Dat we met elkaar omhoog krabbelen. Dat dat uh, toch ook eraan gaat komen. Voortschrijden van de tijd en laten we alsjeblieft ophouden dit soort uh, ja, onzin bijna. Het theater. Dit wordt niet een weekend waarin u weer een bank moet redden. Vlak voor de zomer zag ik de zon, daar waar mijn missie ooit begon. De revolutietheorie. Ik beschrijf een revolutie die vanuit mijn visie steeds meer en meer naar voren komt in het kader van ons mens en onze bewustwording. Een proces dat vreedzaam zich steeds dieper weet te nestelen in ons onzekere bestaan. Er is iets gaande ontdekte ik bij nacht. Ik begin met het internet als voorbeeld, want naast het onheil waar men ons eerst probeerde mee bang te maken, kom ik steeds vaker iets heel moois tegen. Vrijwel wekelijks ontdek ik wel een vorm van persoonlijk talent. Een van de redenen dat ik nauwelijks nog televisie kijk of gangbare kranten of tijdschriften lees, laat staan aanschaf. En terwijl ik dat stelselmatig naast me neerleg, zie ik een steeds groter wordende groep mensen exact hetzelfde doen. Ik zie ze daarnaast met stijgende lijn unieke karaktersvormen die ieder online stralen. Exact hetzelfde. Met stralen bedoel ik uh, niet groeien in status zoals in de huidige maatschappij. Wat als zeer belangrijk gezien wordt. Word, word. En ik bedoel ook niet stralen na het ontvangen van een uitzonderlijk hoge bonus. Nee, met stralen bedoel ik dat men steeds vaker op vrijwillige basis datgene lijkt te doen wat ze het liefste doen. En waar ze online gezien ook heel goed in blijken te zijn. Van tekenen tot het schrijven van columns. Dit aantal is inmiddels onvoorstelbaar groot en gegroeid in pure, pure essentie. essentie van. Van. En uh, in dat proces van groei was niet het plaatje van de huidige media die zich vaak nog gedraagt, alsof er helemaal niks aan de hand is. Hand is, hand is. Ik weet zeker dat een deel van de luisteraars zich kan vinden in de schets die ik maak, maar, mm. En dan nu de vraag... Man, eh, wat is hier het mooie aan? <lacht> nou, het mooie is denk ik, als deze trend zich door blijft zetten, dat er dan op een termijn een geheel nieuwe generatie ontstaat... ...die, die zich ontwikkelt, ontwikkelt buiten het mediabeeld van vandaag de dag. Iets wat we helaas langere tijd collectief bestaansrechten bestaan, zeggen. wereld voor je open de wordt van iets naar alles lijkt onvoorstelbaar maar elk verhaal heeft een begin dus ik vertel maar Na alles was het eerste begin. Het allergrootste der mysterie samengevat in één zin. Die zoveel waarde gevat, dat hij uit elkaar spat. Zoals een kosmisch aan de bron van het bestaan samenvat. Voor de Big Bang, oftewel de oerknaller was. Zo 12 miljard jaar geleden, noem het lang of noem het pas. Want tijd is een begrip wat helemaal niets is in het leger Want niets wat eigenlijk iets pas toen atomen een regen In een hete oerzoek van elementaire deeltjes Van kwarks en elektronen en exotische deeltjes In een superhete, onder krachtige vuurbal Die uiteindelijk afkoelen tot ons machtige heelal Door spontane fusies als vanzelf ontstond Maar ja, ik zeg je ook alleen maar wat er in mijn boekje stond Van een hete, expandeerom en stoffige bolk Tot de eerste sterrenstelsels in een draaiende kolk Van niets naar alles lijkt onvoorstelbaar maar elk verhaal heeft een begin, dus ik vertel maar De theorie die door de mensen het meest aanvaard is Hoewel het slechtste primitief gelul van aard is Het systeem der macht en geld, de reclame, die o oh zo perfecte bekende Nederlanders Een mogelijk gevolg is dat de nieuwe generatie veel meer waarde zal gaan echten In wat mensen algemeen gezien op een elk unieke manier weten te bereiken. Op termijn zou, dat, eind, zou eind, de grens naar bekende Nederlander kunnen vervagen... en zelfs de algehele betekenis van iemands status onbelangrijk kunnen maken, maken, maken, maken. maken. De eerste stappen in dit proces zijn, zijn al gezet. gezet. Dames en heren, oordopjes indrengen. Nachthoog. Wauw! Ik vind hem lekker. Ik uh, begin het ook aardig te voelen nu, zeg maar. Ik kook eigenlijk wel een beetje van binnen. Ja, wat is wat gaan we nou doen? Jij gaat, jij nu gaat doen. Jij Doe nu het nu doen. Doe het maar even dan. Je mag er best even de tijd voor nemen. Ja, uh, ja. Maar het moet natuurlijk wel leuk blijven voor ons allebei. In. Het is nu of nooit, jij en ik voelt prettig. Daar gaat het natuurlijk om. hè? Kijk, dat is ook het leuke van dit programma. Het is interactief. Doe je ding. Doe je, ding, doe je, best. Doe je best. Ik weet zeker dat jij mij straks wel wil zoenen. Gegarandeerd. Gegarandeerd. Stel je eens voor, een generatie die zijn of haar omgeving dichtbij of veraf waarderen en respecteren. Uiteindelijk beoordelen op die unieke persoonsgebonden eigenschappen. Dat zou het ons weer verenigen, daar waar het zo lang zoek was. Commercieel dom gehouden door een massa, met name media. Ik wil echt niemand forceren in mijn visie, maar daag wel uit deze te delen. We discussiëren en creëren van een zo'n breed mogelijke visie. Want in mijn optiek ligt daar de sleutel tot succesvolle wijze van samenleven. De maatschappij in de 21ste eeuw mede mogelijk gemaakt door jou. Een brede visie zou zijn weten dat de nachtwacht waakt wanneer het donker is en tegelijkertijd beseffen dat ik een slaper ben die zonsondergang zelden meemaakt. De ironie is mij vol geluk zien in tranen de essentie. When I passed the streets of Bombay I met a wise man by the wall I asked him for his wisdom He picked his phone and made a call He said, well, well, well I can't tell It's all up to you, my friend Choose wisely And in a way, precisely Uh-huh mm -hmm. Now my son, he said then, lifted his crush like a punk gun. They're gonna make this call right now. So get the fuck out of my son. When I passed the streets of London, I met a wise man on the bank. I asked him for his wisdom, He looked at me like a crank. He said, well, well, well, I can't tell. It's all up to you, my friend. Choose wisely, and in a way, precisely. Uh-huh. Hmm. Now my son is set there and I kinda run out of my pills for fun Get myself into shrink now, get the fuck out of my son And I back at home, I saw her, and the lady looked so nice, I asked her for her wisdom, she looked at me and smiled, she said, well, well, well, I can't tell, then she gave me a kiss and then I knew, it's all about love, it's all about you, it's all about love, love, love. gevoel dichter bij elkaar komen. Ik zeg echt niet dat we rustig moeten afwachten en dat alles goed komt. Maar, maar de bewustwording om me heen geeft me wel een goed gevoel. Het is slechts het begin. Want waar wij bewust worden zal de huidige macht en, en Samratia Media eveneens bewuster worden. De dommigheid is nog niet verdwenen. En om hier even lekker cynisch over door te gaan, een boodschap voor en door die domme. Die mensen, daar moeten we iets mee. Armin. Daarvan moeten we zeggen, bijvoorbeeld, gewoon, ja, je doet niet meer mee. Als je zelf gewoon in het leven het überhaupt... ...dat je gewoon niet meer mee mag doen. Als je zo dom bent, als er dus in die hersenen zo weinig gebeurt... ...of als het zulke rare schakels, dan doe je gewoon niet meer mee in het hele leven. Ik denk dat dat, dat, ons, dat, dat echt een probleem is, onderontwikkeling. Ik, ik zie wel eens mensen op straat en die hebben dan gouden armbanden en gouden kettingen, allemaal goud, goud, goud. En die zie ik dan en dan denk ik altijd van, hè? maar wat vinden die mensen dan uh, wel ordinair? <lacht> Dat is toch heel maf? Dit van goud dus dat van alles van goud en je vindt dat niet ordinair. Ik bedoel, waar ligt de grens dan? Dan vind je het dus blijkbaar als ordinair als iemand, weet ik veel, zelf helemaal van goud is. Dat je dan denkt, ja, nee, dat vind ik niet mooi. Nee, dat is, nee, dat nee, vind ik niet mooi. Nee. Ken je Oscar van de Oscar uitreiking, Kenny? Nee, dat vind ik niet mooi. Nee. Nee, die man is helemaal van goud. Dus, ik snap het ook niet. Want je kan in feite naar nou, iemand toe gaan, dan kan je zeggen: van, maar kent u het woord ordinair? Kent u dat? Moet die gast ook zeggen? ja, dat ken ik wel. Oh, wat leuk, wat is dat dan? Ja, oh, weet ik veel, dat is dat je zo allemaal van die gouden kettingen draagt, dat is zo. Oh, wat gaaf, hè? wat voor kettingen? Ja, oh, weet ik veel, zoals deze met mijn eigen naam erop. Dus dan ga je naar Albert Heijn en dan staat er een man die zegt, nee. Nee, jij uh... doe niet meer mee gewoon. Jo, maar nee, je doet niet meer mee. En dan heel lang niet meer of voor een tijd? Nee, dan ga je maar weer terug naar huis, maar je doet gewoon niet <laughs> meer mee, het niet mee. Pas bij de Albert Heijn, ik heb voor 25 euro boodschappen gedaan en die vrouw vraagt, uh, meneer, wilt u daar jokers bij? Ik zeg: hallo, ik ben geen mijn goal. <lacht> Natuurlijk wil ik daar jokers bij. En dan zeg je, ja, maar hoe kom ik hem eten? Ja, dat zijn de regels, meneer. Uh, ja. U doet gewoon niet meer mee. En dat je dan, en die dat mensen dat gewoon goed. hun hele leven lang... Gewoon niet meer meedoen. Gewoon. Zo lang. En nu hun hele leven terroriseren, moeten ze van die mensen. Dus en dan gaan die mensen thuis, en dat ze alleen nog maar thuis kunnen zitten. En dat ze dan de TV aan, welke zender ze ook opliepen, dat je dan telcel reclame. De nacht, wordt, wacht, Yeah, en als we naar het internet gaan om Telegraaf.nl, want dat zijn alleen maar bezoekers van Telegraaf.nl natuurlijk. <laughs> en dat je dan meteen wordt doorgelinkt naar... naar uh... De Nachtwacht. Oh, please, haven't you done enough tomato? Oh, be afraid, please. Listening to your imagination. Just imagine it. while we create de Nachtwacht. Be afraid. Maar slechts een paar inzichten heeft Natasja verrassend genoeg een eigen weg gekozen. Het heeft me flink getekend, maar het verlies veroorzaakte ook wat nieuws. De komende drie inzichten zullen twee nieuwe teamgenoten tot ons komen. Dyna, de webmaster, om van het blog nog meer te maken. Want plannen liggen er genoeg, maar ik heb simpelweg geen tijd om erin te verdiepen. En dan hebben we ook nog Little Devil. Dankzij haar gaan we borderline combineren met schizofrenie. En ik kan verklappen dat dit echt de moeite waard zal zijn. Ik heb al een paar testjes gedraaid en echt, nou, het mindfuck eerste klas. Check ook haar hives, uh, want het is er met recht eentje. De link staat onder de goedgekeurde vaagheid op nachtwacht.com. Vond mezelf nog redelijk mild. Denk dat het de volgende keer weer erger wordt, want dat hou ik meestal niet lang vol. Voor deze keer wil ik NowFM bedanken voor de kans en het geloven in mij. Iets wat ik soms zelf nog vergeet te doen. En Elena, jij in het bijzonder, thanks. En ik hoop dat iedereen heeft genoten. Mail nachtwachten at gmail.com Met cijfer 8, altijd bij nacht Het is weer voorbij Deze mooie nachtpacht Een inzicht dat ontstond Zo vroeg in mij Je dacht dat er geen einde Aan zou komen Dus ben je er De volgende keer weer bij Slaap zacht Slaap zacht Mega Houd je wacht E.T. E.T. met is verslaan. Slaap zo.